1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De KNVB heeft verbaasd gereageerd op uitspraken van minister Van Rijn... gisteravond in het tv-programma BO... dat de KNVB zelf heeft besloten om de voetbalcompetitie in april te beëindigen. Volgens Van Rijn was het stopzetten van de competitie de verantwoordelijkheid van de KNVB. Maar volgens de voetbalbond heeft het kabinet de coronamaatregelen bepaald... en besloten dat het op 1 september niet meer gespeeld mag worden. De KVB heeft gevolg gegeven aan die beslissing, al dus een woordvoerder. Frankrijk opent maandag zijn grenzen met EU en Schengenlanden. Vanaf 15 juni om 12 uur s'nachts worden alle reisbeperkingen op de grond, in de lucht en op zee opgeheven... staat er in een officiële verklaring. Daarmee wordt het voor Nederlanders mogelijk om zonder problemen naar Frankrijk op vakantie te gaan. Britten en Spanjaarden wordt nog wel beperkingen opgelegd. Ze moeten bij aankomst in Frankrijk twee weken in quarantaine. Het is onmogelijk om standaard 1700 bedden beschikbaar te hebben op de IC... zoals het kabinet wil. Dat blijkt uit een rapport van de Vereniging van IC-artsen... en de Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Alleen in hoge nood kunnen er maximaal een maand lang zoveel bedden beschikbaar zijn. Volgens de beroepsvereniging voor verpleegkundigen is het wel nodig om het aantal IC-bedden standaard te verhogen met 200 naar in totaal 1350 bedden. Daarvoor zijn 300 tot 350 extra IC-verpleegkundigen nodig. Dat wordt volgens de vereniging al lastig omdat het moeilijk is om verpleegkundigen te werven en ze te behouden. Op de A12 bij Gouda zijn vanochtend in minder dan een uur tijd... tientallen automobilisten bekeurd... omdat ze een rood kruis boven de snelweg negeerden. Rond acht uur vanochtend gebeurde daar een ongeluk... en werd een aantal rijbanen afgesloten. Meer dan 80 automobilisten trok zich daar niets van aan. Ze krijgen allemaal een boete van 240 euro. Het weer, eerst droog en wat zon. In de noordelijke provincies geldt vanmiddag code geel voor zwaar onweer... mogelijk met hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het in het noordoosten nog wel 28 graden. Elders in het land is het koeler. Morgen en de rest van de week bewolkt en regen. Het wordt ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen fides.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 Goedemiddag, goedemiddag uh, CFM Oud-Zandvoort. Uh, welkom bij het programma en we gaan uh, praten uh, met een hele speciale gast. Anke, jij wil die vast wel aankondigen? Ja, natuurlijk hoor. Nou, Cor, uh, dat hoort u al, doet de techniek voor dit programma. Goedemiddag luisteraars. Waar u ook in de wereld bent, want we hebben begrepen dat ook mensen in het buitenland naar ons luisteren. En de meeste uitzendingen staan ook op. De site van het genootschap oud zodat u het nog een keer rustig kan terugluisteren. Vanmorgen is mijn gast, mevrouw De Vries Hollenstelle. Ik heb haar gevraagd of ik haar To mag noemen, want zo ken ik haar. En dat uh, beaamt ze door te knikken, maar we zitten voor de radio. Dus uh, To... Ja. <laughs> oh, ja, heel graag zelfs. Heel graag zelfs. <laughs> ja. nou, waar gaan we het vanmorgen over hebben? Ja, ik was toevallig voor heel wat anders bij mevrouw De Vries thuis, bij To. En we raken aan de praat. En ze is ook uh, lid van het genootschap. En we raakten over het genootschap aan de praat en toen vertelde ze dat ze vroeger op de Zandvoortselaan had gewoond. En niet zomaar een stukje Zandvoortselaan, maar op nummer Zandvoortselaan, welk nummer? Tol? 168. Zandvoortselaan ja. 168 en dat pand dat bestaat niet meer. Dus ik meteen nieuwsgierig en zei, heb je daar misschien ook foto's van? Ja, en zo is het begonnen dat ze hier ja. zit. Nou, die foto's die heb ik uh, voor mijn neus, want die heb ik uh, meegekregen. En die zullen we ook uh, voor het genootschap Oud Zandvoort uh, inscannen. En met dit interview vandaag daar een leuk verhaal van maken. En Ari, onze redacteur van De Klink, was wild enthousiast. Dus To... Dat wordt vast een heel mooi artikel. Maar je krijgt het natuurlijk te lezen. Dus we gaan niet stiekem iets achter je rug doen. Goed, welkom To. Dit Dankjewel. was de Dankjewel. introductie. Ja. En de eerste vraag is natuurlijk... Uh, jullie wonen dus op de Zandvoortslaan 168. Uh, jij heet Hollensteller van je meisjesnaam. Ja. Uh, hoe kwam de familie Hollensteller in Zandvoort terecht? Nou, mijn vader die is geboren in Tilburg. En mijn moeder in Heemsteden. Maar op een gegeven moment ging het gezin van mijn moeder naar Tilburg. Daar leerde mijn vader mijn moeder kennen. Zijn daar getrouwd en hebben daar een paar jaar gewoond. Maar zijn toen naar Bentveld gekomen omdat daar woonde familie van ons en die hadden een levensmiddelenzaak. Zo heette dat vroeger. Dat was geen supermarkt, maar een levensmiddelenzaak... waar je dus allemaal persoonlijk ook geholpen werd. Zoals dat vroeger altijd toch. ging. Ja. En daar is mijn vader toen gaan werken. Dus is in Zandvoort terechtgekomen, aan de Zandvoortslaan. Daar stond gelukkig een heel mooi huis uh, te huur. Niet te koop, maar te huur... En daar hebben wij met zoveel plezier gewoond. Dat was op de plek, um, als je van Zandvoort uit naar Bentveld gaat... dan is het voorbij Nieuw Unicum aan de rechterkant. Daar stonden vijf huizen. Het eerste huis woonde de familie... Um, ben ik even de naam kwijt? No, dat maar dat schiet zo, zo in de ja. dachter... En dan kwam er een huis. En dat was van de familie De Graaf. Dat waren twee dames. Dan het volgende huis. Daar woonde Willy Walden. Maar wij hadden als kind natuurlijk helemaal geen idee... dat dat een heel bekend iemand was. Maar naderhand ben je dat gaan beseffen. En dan kwam ons huis met daaraan vast... het huis van de eigenaar. En de eigenaar was? Dat was de familie Nonnekes... De familie Nonnekes. Nonnekes. Ja. Want als ik ja. op de foto kijk, dan was dat een huisje, uh, het huisje van de eigenaar, uh, uh, meer in de stijl van een vissershuisje. Ja. Ja. En uh, zoals in de stijl van uh, het huis wat nog voor de ingang van de waterleiding Duinen staat, uh, ja. waar vroeger. De familie Boogaert geloof ik woonde, ja, ik maar dat was woonden, misschien na de oorlog. Op avondrust. Ja, op avondrust, precies. En eh, zo'n soort huisje. Dus dat huisje ja. staat er nog, want het huisje wat na de ingang van de waterleiding duinen staat, dat is helemaal verbouwd. Ja. Dat, uh, dat is ja. nummer 140 en 142, want ik dat ben er uiteraard eens ja. uh, ja. gaan ja. kijken. Ja. Ja. Maar dan was er daarna zeker een stukje niks dan. Ja. Een stukje niks. En dat eerste huis, want dat schiet nu weer in mijn gedachten... dat was van de familie Kastien. Dat was een schelpenvisser. En die uh, had ook gezorgd voor onze tuin, want wij hadden een schelpentuin. tuin. En dan weet ik dat hij wel eens kwam met zijn kar, met ja. schelpen... om dat weer eens aan te vullen... Ja, precies. Ja, dat ja. was uh, toen in Zandvoort ja. gebruikelijk. Uh, Heel gebruikelijk. Uh, gebruikelijk want ja. toen wij het huis op de Willemineweg kochten... was onze tuinen ook helemaal met schelpen. Nou, we hebben het uitgegraven ja. en nog na veertig jaar komen we af en toe. Ja. Die kruipen omhoog, ja. die werken ja. zich omhoog. Ja. Die, uh, die, die ja. zie je dan uh, nog uh, gaan. Ja. Ben jij in Zandvoort geboren? Ja, ik ben daar geboren. In, in dat, dat huis. huis? In dat huis, ja. En... Alleen mijn oudste zus. Wij waren met z'n vier. Mijn oudste zus is nog in Heemstede geboren. Ja, ja. Daar hebben ze ook nog even kort gewoond. Maar... Uh... Mijn broer en ik en mijn jongste zus zijn daar geboren. Ja, precies. Op 168. Op 168. Ja, wat klinkt dat toch fantastisch, hè? Ja, dat, dat, dat uh, ja, is een he? geweldig huis. Geweldig. Nou, voordat we verder over het huis gaan praten... heeft Cor voor ons een muziekje in petto. Dus nou, laat maar horen. <tog>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 Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen hij het geheel. Dat is voordelen, want anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje verhuurd. En dat was augustus de laat met een huis met een tuintje en er wordt wat in gezongen over Zandvoort hoorde ik net. Nou laat horen koor, wat zingen ze dan? Ze, hij zingt onder andere Zandvoort met zijn drukte trekt mij niet meer aan en om te baden heb ik in mijn tuin een teeltje staan. <laughs> Nou, ik, heb het, ik kende, want toen je begon met het liedje... toen wist ik meteen, ik heb een huis met een tuintje gehuurd... in o zo gezellige buurt... maar eh, eigenlijk heb ik er verder nooit goed naar geluisterd. Ik vind het eh, een zeer origineel liedje, Cor, dank je wel. Yeah, yeah. Nou, dat Leuk. hadden jullie, hè? Een ja. huis met een tuintje ja, gehuurd. Ja, ja. Eh, welkom, To, terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik heb ook een telefoonnummer. Mocht u eh, aanvulling hebben of iets willen weten... Dan kunt u ons bellen. Dan komt u rechtstreeks in de uitzending 023 57 30393. We hadden het net over het huis. Dat hadden jullie gehuurd inderdaad. Ja. Over de buurman Kastin die schelpenvisser was. En uh, dus de tuin met de schelpen uh, voorzag. Ja. Wanneer uh, zijn jullie in dat huis komen wonen? Um, nou, dat zal natuurlijk ongeveer in mei... 1927 zijn geweest. 1927? Ja. ja. En toen was jij dus ja. nog niet geboren? Nee, toen was ik er nog niet. Nee. nee. Je bent nog een nee, jonge dame. We hadden ze nog maar één kind, hè? Ja. Maar oudste zus. Ja, precies. En uh, je vader. Uh, werkte dus. Want dat was even voor mijn oriëntatie. Dat weet ik nog, dat op de Bentveldweg dan ja. had je zo'n pleintje en dan zo'n schuin, zo'n ja. kruidenier Want na de oorlog was dat vier is zes of zo. Want daar stapten we wel eens af als we naar school gingen <lacht> of uit school kwamen, ja. omdat we daar wat uh, ja. te halen. Heeft je vader daar zijn hele leven gewerkt? Nee. nee. Ik weet niet precies hoe lang vader daar gewerkt heeft, maar uh, het was een hele zware baan. Want mijn vader die moest dan op de fiets met een mand voorop... moest die de boodschappen bezorgen. Bij de klanten die dan bestellingen deden. En die bestellingen die gingen dan zo. Mijn vader ging naar de mensen toe, naar de klanten. Met een zwart boekje. Daar werden de boodschappen in opgeschreven. En dan ging mijn vader weer naar de winkel... om die boodschappen in orde te maken. En die werden dan weer gebracht. Dus dat was vaak heel zwaar werk. Ja. Om met die mand ook te rijden, hè? En zeker als ja, het slecht weer was precies, en als er sneeuw ja, lag of ja. als het behoorlijk stormde. Ja. ja, maar zo ging dat vroeger ja, nog, hè? Ja, ja, ja, want en de mensen waren vaak ook, euh, nou ja, toch wat egoïstisch. want die konden dan zeggen: kunt u mij voor twaalf uur ene je ham brengen? dan moest mijn vader speciaal één onsje ham gaan brengen. Want daar zaten we dan om verlegen. Ja, Zo ja, was ja. dat vroeger. Ja, en dat zijn natuurlijk allemaal uh, huizen met tuinen ja, in die buurt. aardenhout. Ja, hele Aard en grote, hele dat, grote uh, huizen. Ja, dus dat is ja. uh, flink uh, fietsen, ja, lanen op, ja. uh, de lanen op de paden ja. in. Uh, dus je vader is toen wat anders gaan doen. Ja, toen heeft een hele goede kennis van mijn vader... die heeft gezorgd dat hij bij douane kwam in, uh, nou ja, op Schiphol... En daar heeft hij een administratieve baan gekregen. En het was echt nou, op, op het lijf geschreven van mijn vader. Want die was zo accuraat en zo keurig in zijn handschrift. Want er werd veel geschreven toen nog. Hè? Uh, en ook wel getypt op zo'n hele oude typemachine <lacht> En daar is hij ook ontzettend gewaardeerd. Want hij heeft daar tot aan zijn pensioen gewerkt... En daar heeft hij een geweldig afscheid gehad. Waar ik ook hele mooie foto's van heb. Hij is toegesproken door allemaal collega's. En mijn vader was een hartstochtelijk sigarenroker. Ja. Dus hij kreeg van allemaal... kreeg hij dozen vol sigaren. Kon hij jaren mee doen. Ja. ja. Dus dat was ontzettend leuk. Daar hebben we een hele fijne herinnering aan. En dan vind je, ben je ook zo trots op je vader. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want dat we die foto's uh, hebben... en straks ook nog andere zaken waar we het over gaan hebben... Ja. dat komt door die accuraatheid van je vader. Ja. Dat, ja... Vertel eens even hoe dat nou, gegaan is. Ja, nou ja, die bewaarde zo ontzettend veel foto's en allerlei dingen dat ik heb na zijn overlijden heb ik dat allemaal in albums geplakt. Daar ben ik maanden aan bezig geweest. En hij had zelfs nog een ontrouwkaart van zijn grootouders. Nou, dat is toch heel uniek. Ja. Heel uniek. Dus het was een hele uitzoekerij hele om dat uitzoekerij. een beetje in chronologische ja. volgorde ja. te krijgen. Ja. Ja. ja, maar dat vond ik juist zo leuk. Ja. Om dat zo helemaal chronologisch te doen. Hè? Ja. Dus uh, dan ging ik elke zondagmiddag daarvoor zitten. En dan, nou ja, dan schoot ik ook vaak niet op. Want dan ging ik alles weer lezen voordat ik het ging inplakken. Nou, ik heb je... Uh, toen ik dus vroeg of jij foto's had van de Zandvoortse Laan, toen kwamen dus die familiealbums op tafel... Ja. omdat je even moest kijken waar het was. En toen heb ik dus een stukje mee mogen leven... in jouw familiegeschiedenis. Ja. Ja, en het is ongelooflijk wat ja. jouw vader allemaal bewaard heeft. Ongelooflijk. Van, ja. van advertenties ja. met geboortes, ja. geboorteakten, Al, trouwboekjes. Alles bewaarde die. ja. Maar hij had dus niks ingeplakt. Nee, het zat allemaal in twee grote koffers. En die, die vond je? stonden onder zijn bed. Was het een verrassing of wist je wel dat dat er was? Ik wist het niet. Nee, ik wist natuurlijk wel dat vader heel veel bewaarde. Dat wist ik wel. Maar wat er allemaal uitkwam, nou, dat was één grote verrassing... Iedere ja. keer weer. Ja, en, want uh, het zijn toch je voorouders ja. die je allemaal... Uh, nou ja, maar ook uh, je gezinsleven. Uh, want ik zag ja. uh, uh, van, ja. van uh, nou ja, geboorte uh, en de doop en ja. uh, ook van de kerk. Ja. Want uh, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Want Cor heeft weer een gezellig muziekje voor ons. MUZIEK ja. Wilke Alberti met het Oude Huis, een prachtig melancholiek nummer. Dat was het zeker. We zaten er hier ondertussen van ja. te smullen. Enig. Want het Enig. slaat ook inderdaad op het Oude Huis. Want ja. daar hebben we het over. Uh, goedemiddag uh, luisteraars. Als u net bent ingeschakeld, ik praat met mevrouw To de Vries En we hebben het over het pand Zandvoortselaan 168 waar zij geboren is, dat pand dat staat er dus niet meer, dag oude huis... en over uh, allerlei andere panden daar op de Zandvoertselaan. En in de klink, want die had ze ook meegenomen van de herfst 2011... dus dat is nog niet zo lang geleden... staat ook een verhaaltje over voormalige villa's aan de Zandvoertselaan... en dat daar zo moeilijk uh, foto's van... maar dat was een foto van een huis aan de overkant. Ja. En uh, er staat ook een, een, een kadastertekening bij. En daar heeft ze net aangewezen, maar dat kunt u natuurlijk niet zien... waar hun pand was, want er stonden inderdaad 1, 2, 3, 4, 5, 6 panden. Dus als je vanuit Zandvoort komt aan de rechterkant... Ja, uh, ja. voorbij, wat we nu zeggen, de ingang van ja. de waterleiding ja. uh, Duinen. Goed, jij bent uh, in dat pand geboren, Zandvoetslaan ja. 168... en je hebt daar een fantastische jeugd gehad, Fantastisch. zei je. Fantastisch, ja. ja. Dat komt... We hadden als tuin eigenlijk onze, de duinen. Hè? Als wij um, naar achteren liepen, de tuin door, dan was daar een hekje. Als we dat open deden, zaten we zo in de duinen. Dus zomers, dan waren we altijd aan bramen zoeken... En zwinters winters gingen we met z'n drieën sleeën, Want mijn jongste zusje was toen nog te klein. Maar dan gingen we met z'n drieën van die bergen af. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Dat is de Tonnenberg, hè? De die Tonnenberg. Daar, uh, ja. ja. Ja. En dat was nou zo ideaal. Want uh, wij hadden ook altijd vriendinnetjes. Die vonden dat natuurlijk ook prachtig om bij ons te komen. En dan gingen we met z'n allen de duinen in. Ja. En... Uh, ja we hadden daar achter in de tuin achter in de achtertuin een hele mooie kastanje staan die er nu nog steeds staat. Dat is toch niet te geloven. Dus als ik met mijn fiets van Zandvoort naar Bentveld fiets, dan moet ik altijd even kijken. Soms stap ik ook af dat ik denk ja hier is mijn plekje grond, dierbaar plekje grond, waar ook die kastanjeboom nog staat. En daarom kan ik precies weten, daarvoor stond ons huis. En daar heb je Wat ook is... een foto van, van heb die kastanjeboom. Heb ik kustanje... een foto van? Nou, Aardie was er helemaal verrukt van, een ja. foto van het huis en van de kastanjeboom. Ja. Maar er zijn nog meer dingen eigenlijk die nog aan het huis herinneren. De seringeboom. Want ja, dan zeg ik ook meestal, nou dat is onze seringeboom. <lacht> En ik weet het, ja. want uh, hoe vaak uh, was je vroeger niet... als je uh, onderweg van of naar school was... dat je afstapte afsta uh, en dat je ja, ze ringen plukte. Ja. En eigenlijk waren ze zo snel weg dat het natuurlijk ja. dom was. Maar wonderlijk dat hij al die jaren overleefd ja. heeft. Ja. Ja, prachtig, hè? Dat... Maar wat we tegenwoordig ook nog wel eens doen... mijn man en ik wandelen nog alles veel in de waterleidingduinen. Dan gaan we, als we de duinen inkomen, daar kun je voor de brug meteen naar links... dan loop je evenwijdig aan de Zandvoorslaan. En als het dan mei is, dan bloeit die kastanjeboom volop, hè? Dus dan gaan we er altijd even naartoe. Ja. En ja, dan gaan we heel nostalgisch... gaan we daar even bij die, bij die kastanjeboom staan. Dat ik denk, ach, wat is dit toch geweldig... dat dat er nog steeds is. Ja. Ja, dan ben je blij dat dat er tenminste nog staat. Ja, dat, dat het nog een herinnering, een herinnering. aan je ouderlijk huis ja, is. Hè? Ja, want ja. Uh, ja het huis, uh, dat staat er niet meer. Nee. Maar goed, daar, uh, daar komen we in het laatste blokje over. Want dat is natuurlijk ja. het, de, de, ja, de afsluiting van het verhaal. Ging je in Zandvoort naar school? Nee. Wij zaten eigenlijk op een punt... dat we misschien wel uh, dichter bij Zandvoort zaten. Want de school was op de Brederode Straat. En uh, het hoofd was meneer Wesselius, Maar uh, in Adenhout stond een school, de Theo van Egen school, waar meneer van der Heuvel hoofd van was. En meneer van den Heuvel was ook met zijn gezin lid van onze kerk. En dat woog toen wel heel erg zwaar, ook ja. bij mijn ouders. Dus wij uh, gingen in Adenhout... Het Vollenhoferlaantje. Ik weet niet of dat bekend is voor iedereen. Maar uh, die school staat er ook nog steeds. Jazeker. En uh, daar gingen wij dus elke dag lopend vanaf de Zandvoortslaan naar de Theo van Eegen school. Dat moet je nu meemaken. hè? Dat maak je niet meer mee. Je woont nu Bij ons... <laughs> in de Lijsterstraat. Daar worden de kinderen allemaal met auto's gebra gebracht. En het liefst tot op het schoolplein. Ja, ja. Maar het, het gekke is dat wij hebben dat ooit erg gevonden. Want het was natuurlijk toch wel ruim een half uur lopen. Maar dat deden we al knikkerend. Of touwtjes springen. Of uh, ja, wij maakten er gewoon wat van. En bleef je dan? En dan bleven we over. Dat bleef je wel. Ja, dat was toen ook ja, dat, al. Ja, dat, dat, dat kon natuurlijk niet nee, om weer terug. en dan weer. Uh, nee, we bleven dan over. Dan kregen we een trommeltje met boterhammen mee. Precies. En... Uh, dus maar wat ja, dat betreft we... was het al wel modern. Want tegenwoordig ja. Uh, ja. Hè, ja. is dat een hot ja. item, dat overblijven. Ja. Ja. Ja. Maar ja. het waren ook lange schooldagen. Want je ja, ging ook nog op zaterdag naar school. Ja, ook. Tot 12 uur. Ja. En uh, woensdagmiddag vrij en zaterdagmiddag vrij natuurlijk. Hè? Ja. Ja. En we kregen dan ook wel eens, als het hard gevroren had... Uh, sneeuwvrij. Dan mochten we gaan schaatsen. <laughs> dus uh, ja... Ik heb er een hele leuke herinnering aan. Ja. Maar ik ben er een aantal jaren geleden nog eens ingeweest in die school. Want toen hadden wij bezoek en die wilde ik die school laten zien. En daar is zoveel aan veranderd. Ja. Maar wat wel leuk was... Uh, ja, je komt daar binnen en als kind dacht je altijd een hele lange gang voor je te zien. Maar het was helemaal geen lange gang. Nee. <laughs> maar wat je als kind groot vindt, dat is als je volwassen bent... Helemaal niet. Nee, nee. En uh, boven, daar was dan de zolder. Waar dan Sinterklaasfeest en uh, Kerstfeest... en allemaal aparte dingen gedaan werden. Hè? Maar dat is ook niet meer die zolder. Want daar zijn gewoon leslokalen nu gebouwd. Die dus de school is, is, is uitgebreid. uitgebreid? Ja. Ja. Ja, dat, uh, ja En Anneke ja. Volkers. Uh, ja, dus dat, van de haar heuvel. Vader, haar, haar vader. vader ja. Want die vertelde dat ze... dan als jullie uit de kerk kwamen... Hè, de grievenmeerde kerk aan de Julianenweg... Ja. Uh, dat, jullie dan, uh, dat ze dan altijd daar afstapten... om bij jullie koffie te ja, drinken. Ja, ja, ontzettend leuk. Ja. Ja. Maar het leuke is ook... er is toen een hele lange foto gemaakt... van de school. En... Um, daar stond ook bijvoorbeeld uh, Henk Roos op. En uh, die zat toen gelijk met mij in de vijfde klas. En daar was ik een beetje verliefd op. En, daar ja. <laughs> en die nam me dan altijd mee op de fiets. Ook als we naar de sportvelden gingen. Want daar werd in Adenhout in de sportvelden werd er gesport. En ik had geen fiets. Wij hadden vroeger helemaal geen fiets. Vandaar dat we ook altijd lopend gingen naar school. En... Uh, nou ben ik erachter gekomen door familie van hem... dat hij in Amerika woont. En ik heb die foto per e-mail opgestuurd. Zo. En dat vond hij zo ontzettend leuk. Dat hij vroeg ook... kun je ook even vertellen van... verschillende... Uh, nou ja die erop staan, wat er van zich worden is. En het leuke was dat ik toch van heel veel nog wist... wat er later van zich worden is. Zo. Wat ze voor beroep hebben uitgeoefend. En nou, zo. dat is toch ook ja. wel weer uh, een klink ja. Uh, waardig. Ja, dames ja. en heren, uh, luisteraars. Uh, u hoort maar weer hoe ik door toeval met een gesprek bij mevrouw De Vries bij To op de Zandvoetslaan kwam. En hoeveel ze er heel gezellig over kan vertellen. En dat anpassal en je ook weer hoort over foto's. En ja, daar zijn we ja. toch altijd nou op zoek. Want er zijn zoveel mensen die denken, ach. Wat, wat is dat nou? Een privéfoto. Maar zoals in dit geval, die foto van dat huis. Ja, ja het is een uniek uh, document is... waar, je, ja. waar je het over hebt. En, ja. en ook wat je weer van de school vertelt. Ja, ja. dat zijn toch allemaal uh, fantastische ja. gebeurtenissen. Maar ja, we hadden het straks over het huis zelf. Hè. Je zei, ja het was zo'n fantastisch huis. Vertel eens even. Maar ik geloof dat Cornaar een muziekje wil. Dan. Uh, ja. Bereiden we dat even voor, maar dan gaan we even van hoe zag het huis, hoe groot was het, en ja. enzovoort enzovoort. Ja. Cor, aan jou weer het woord. Ja. Dit huis heeft hier al lang gestaan. Van de wegen. Dit huis heeft hier al lang gestaan. Het kende storm en regen. Zo heeft het stadig trots en groot steeds weer onderdak geboden. Aan vermoeiden op een tocht. Aan wie maar een toevlucht zocht. Mijn moeder met haar kind. Een man met een viool, een student met idealen. Een meisje van plezier, een koning zonder troon, een verteller van verhalen. Wat was dit weer voor Moois? Dit was uh, Ernst Jans met dit huis, er staat iemand aan de deur. Dit huis, er staat iemand aan de deur. <lacht> nou, welkom uh, terug in het programma van Oud-Zandvoort. Mijn gast is Tode Vries Hollestellen En ze heeft een foto waar iemand aan de deur uh, staat. Of voor de deur. Uh, wie zijn die mensen die daar voor de deur staan? Dat zijn onze buren. Dat zijn de buren. Ja. Dus dat waren de eigenaren van, het, van ja. jullie huis. Ja. En die huizen hadden ook namen. Ja, ons huis heette Toosje, ja. naar mij vernoemd dus. En het huis daarnaast? De farm. De farm. De farm. Ja. En, de, ja. en in de farm, daar woonde een ouder echtpaar, die ontzettend lief waren altijd voor ons als kinderen. Die zeiden altijd, komen jullie weer lekker een snoepje halen? Dan liepen we dus de achtertuin door en dan klopten we aan bij de achterdeur bij hun. En dan stond daar een heel oud trommeltje en dat ging dan open... en dan mochten we daar een lekker snoepje uithalen. Dus wij hebben alleen maar hele leuke herinneringen aan die mensen. Ze konden heel veel van ons verdragen, want ja, wij waren met z'n vieren... en ze zullen ook wel eens iets gehoord hebben van overlast of zo. Ja, nou, want jullie speelden ja, natuurlijk in de achtertuin. ja. ja. Daarom. Maar nooit geklaagd, altijd ging dat zo leuk. Ja. Dat huis, daar, hadden, daar zijn we net mee geëindigd. Maar na aanleiding van het muziekje van Cor, er staat iemand aan de deur. Haakte ik daar even op aan. Vertel eens even hoe het huis er verder uitzag. We hebben het over de tuin gehad, maar het is... Nou, ja. beschrijf het huis eens. Nou, het was natuurlijk een heel oud huis. Als je bij ons naar binnen ging, dan kwam je eerst in een windhok... Dat zat vast aan de keuken. Dus als je het windhok binnenkwam... dan deden we daar altijd onze schoenen uit. En dan stapten we de keuken in. En het was een hele grote woonkeuken. Waar we dan ook met ons gezin altijd aten. En van die woonkeuken... dat was afgescheiden met de woonkamer... door schuifdeuren. En dan kwamen we in de woonkamer... en dat was natuurlijk ja, zo ontzettend gezellig. Met opschuiframen aan de zijkant. Wat je tegenwoordig ook helemaal niet meer ziet. Of je moet natuurlijk weer een heel oud huis zien. Maar wij hadden daar opschuiframen. En daarboven... Dus dat was de benedenverdieping. Boven, uh, dan ging je met een rechte trap. Uh, dan kwam je bij de slaapkamer van mijn ouders... aan de voorkant met een heel groot balkon. Dat was natuurlijk ideaal. Ja. Want mijn moeder die kon daar altijd zo heerlijk... de dekens en de matrassen luchten en zo. En uh, aan, de aan de overkant... dat was een slaapkamer... en daar sliepen we... Uh, mijn twee zussen en ik... met z'n drieën op één kamer. Verder was er vanaf de trap... Dan gingen we dus links naar het slaapgedeelte. Rechts was de zolder. Een hele grote zolder. En daar was ook nog een klein kamertje. En daar sliep mijn broer. Ja, ja. Zo was dat verdeeld. En was er al een badkamer? Of nog niet? Nee. Oh nee. En er was nog heel ouderwets zo'n. Nou, ja, plee. Buiten of binnen? Binnen. Nee, gelukkig binnen. Ja. Maar het was gewoon. Uh, Heel ouderwets. En geen centrale verwarming. Ook niet. Ik bedoel, we zijn zo verwend tegenwoordig allemaal. Dat, uh, een, ja een kolenkachel. een kolenkachel. Een kolenkachel. Die mijn vader dan altijd... Uh, S'morgens haalde die, die sintels eruit met zo'n tang. En dan uh, ja, zorgde mijn vader dat dat weer helemaal uh, in orde kwam natuurlijk. Het was natuurlijk ook een stofnest hè, in de kamer. Ja, dat Want die is die asla van. die moest gelegd worden... Ja, dat zijn dingen die uh, ja. jongeren. Want zelfs ik kan. Ja, we ja. hadden wel toen. Uh, Waar ik in de Haltenstraat woonde, hadden we ook alleen maar. Maar daar hadden we eerst kolen en later een oliekachel. En toen Pieter en ik trouwden en in de Helmenstraat kwamen... kwam hij uit een huis met centrale verwarming. Ja. Maar uh, daar hadden ja. we ook alleen maar een oliekachel. Ja, ja. Maar dat zijn van die dingen die de, ja. Ja, je je eigenlijk niet meer kan voorstellen. Nee, hè? Want nee, je zei, nee. we liepen naar school. Ja. Hè? De, we hadden geen fiets. Nou, uh, nee. ja, de indeling van het huis... Ik hoop dat die foto binnenkort... Uh, of uh, nou ja goed uh, een van de volgende afleveringen... want Ari werkt altijd heel lang vooruit... dus het is niet de volgende klink. Maar komt te staan. Want het, had ook, uh, ja, het was ook een beetje in de stijl uh, van de Haarlemmerstraat. Ja, van dat wil ik net ja. zeggen, ja. ja. Dat doet me ook herinneren daaraan. Want daar hebben ze ook die grote balkons hè, voor... En, en, en de, die rusten op, een, op zo van het houtwerk. Dat, ja. Hè, ja. Dus die, dat ja. waren losstaande ja. balkons. Ja. Ja. Het, had dus, ja. het had dus maar twee verdiepingen. Ja. Dus Want je zegt de zolder. Ja. De ene kant was de zolder. Ja. Er zat nee, niet dus een schuindak nee. schuin op. nee, nee. Dus dat was, voor ons gezin was het groot genoeg. En ja, we, toen wij daar natuurlijk weg moesten... Hè, in 1942... Nou ja, toen hadden we natuurlijk gedacht, mijn ouders ook, we komen hier weer terug. Want er werd eigenlijk niet gezegd. Wat ze gingen doen hè, met die huizen. Hey, daar ga ik het straks ja. nog even met je over hebben. Want we hebben je schooltijd gehad. Je hebt op de Theo ja. van Eegenschool gezeten. Trouwens, luisteraars, als u ons nog wat wil vragen... of commentaar hebt of aanvulling... kunt u bellen met 023 57 303 93. De Theo van Eegenschool. Theo van Eegenschool, ja. Ik dacht dat die Theo heette. Maar goed, ja. gaat die. Uh, waar, waar, waar ga je dan naartoe? Je komt van de lagere school. Ja, toen ben ik naar de. Uh, nou, toen zijn we dus eerst. Uh, na die ontruiming. Of weer dat liever straks. Uh... Oh, dus, dus je, bent, uh, je zat toch ja, op de ik, lagere ja. school toen je. Ja. Ja. Nou, ik zie het vingertje van Cor. <lacht> dus dan gaan we. Voordat we het laatste blokje. Want dan gaan we het hebben over oh, ja. de ontruiming. Ja, zo snel gaat ja, het uh, <lacht> uh, Gaan we even ja. naar muziekje luisteren. Langzaam einde deze dag En de avond valt Hij pakt zijn pet en hij fluistert zachtjes Weer een dag verknald Hij heeft geen geld, hij heeft geen vriend Maar hij heeft... Nee, voor hem is er geen plaats meer Nee, hij kan het niet meer aan Ik ben in Amsterdam geweest Ze zeggen, is daar altijd feest Ik speelde daar mijn vingers blauw En stond te barsten van de kou in een drukke winkel straat, van morgen vroeg tot s'avonds laat. Maar niemand luistert nu naar mij, ze liepen mij het voorbij. Ik wil weer naar huis, ik voel me hier niet uit. Ga me die tafel op rug en pak de eerste trein terug. De plak. Ik zoek gewoon een ander vak Als ik ga in de bv Dan heb ik geld voor het café Ik wil weer naar huis Ik voel me hier niet thuis Kan ik hang me niet aan op En pak de eerste strijd terug Ik wil weer naar huis Ik voel me hier niet thuis Hang me die dame op de En pak die eerste En u luistert naar de Tundra's met het nummer Ik wil weer naar huis. Ja, dat uh, wil uh, To uh, ook, maar niet nu, na de uitzending, uiteraard. Maar over ja, datgene wat we in het laatste blokje gaan behandelen. Want we hebben gesproken over de Zandvoortslaan 168, hoe ze daar woonden, hoe het huis eruit zag, de omstandigheden. Maar dan komt die ja. fatale dag, To. Ja, dat was zeker fataal. Ja, nou, Ik ja. hoop dat je daarover kan vertellen. Ja. Nou, uh, het fijne was natuurlijk dat mijn vader... had ik je al eerder verteld... die werkte bij Van der Wal, het levensmiddelenbedrijf. En uh, hij had heel veel klanten. En er was ook een klant in Adenhout... die zei, meneer Hollestellen... ik heb gehoord dat er geruchten gaan... dat er misschien geëvacueerd gaat worden in Zandvoort... Als u met uw gezin moet evacueren, dan komt u naar mij toe om bij ons in te wonen. Nou, mijn vader dacht. Dat wordt even in een vlaag gezegd van enthousiasme, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nou, het was bekend en meteen nam ze contact op met mijn vader en... Nou, wij moesten bij hun komen wonen. En zo is het ook gebeurd. We zijn met z'n allen daar naartoe gegaan. Met achterlating van toch wel heel veel spullen. Omdat mijn ouders hadden gedacht... Ja, we komen toch weer terug. Ja. En um, nou, het nodige hebben we natuurlijk meegenomen. En we kregen daar op de hoek van de Meester Enschedeweg... daar staat een heel groot huis met een erker. Met een grote erker, toren, Die wij ook tot onze beschikking kregen. En daar hebben we dus de oorlogsjaren gewoond. Van 1942, eind 1942... Want je hebt uh, ook in de bezittingen van je vader gevonden... het uh, ontruimingsbevel. En ja, dat was de datum was? Dat was... Uh, er staat voor 31 december 1942. Dus zeg maar vlak voor de kerst. Ja, kreeg je dat bevel. Want je had maar heel weinig tijd om... Ja. Uh, om uh, ja. en je moest de 31ste wegwezen. Ja. Tjonge ja. Jonge, jonge Ja, dat was echt heel heftig toen. Ja, voor mijn ouders natuurlijk helemaal. Hè. Maar we werden daar zo ontzettend leuk ontvangen... dat we hebben daar hele goede jaren gehad. Ondanks dat de oorlog natuurlijk verschrikkelijk was... hebben wij daar ook heel veel uh, liefde ondervonden van die mensen... Die hadden zelf twee zoons die de leeftijd hadden dat ze moesten onderduiken. En dat werd dan ook gedaan in het huis zelf. Twee hoog werd een groot opzolder, een groot luik gemaakt. En dan konden ze dan helemaal met een trap naar beneden. Dus als er Duitsers kwamen, dan, uh, ja, dan waren ze onvindbaar natuurlijk. Dus we hebben ook wel heel veel spanning meegemaakt. Ja, maar dan, ik denk dat dat voor iedereen ja, geldt, hè? Ja, ja. Maar zeker is gelukkig als je allemaal in een vreemd goed. huis zit. Ja, maar gelukkig is het allemaal goed gegaan, ook met die zoons. En die uh, eigenaresse die zei ook, zolang, u, zolang wij eten, eet u ook. Dus we kregen vaak aardappelen van ze en ja, andere levensmiddelen en zo. En je vader werkte nog in die zaak of, of ja. bestond die niet meer? Ja, ja, ja. Die bestond nog. Omdat natuurlijk ja. met de voedselransoenen... Ja, natuurlijk niet we... veel te verkopen was. Nee, nee. nee, maar die bestond toen nog wel. Ja. En hadden jullie daar ook voordeel van? Of, uh... Nou niet zoveel nee, nee, nee. tegen. Ja, ja. Nou ja, dat had gekund uh, ja, natuurlijk. Dat had gekund, en ja. jullie zaten ondertussen nog op de Theofrede-school. Die bestond nog. Dat was natuurlijk toen uh, ja. bijna de weg dat oversteken. Was prachtig. Dat was prachtig. Ja, je hoeft alleen de weg over te steken. Ja. Dus ja, we hebben daar eigenlijk ook wel weer een leuke herinnering aan. Ondanks aan alle narigheid ondanks en ellende. Maar ja Toen kwam natuurlijk uh, na de oorlog dat we daar weggingen. Toen zijn we naar Bentveld gekomen. Ja, dat was toen toch wel heel wat anders dan de Zandvoertse Minder vrij, minder groot, minder... Uh... Ja, mijn ouders die vonden het toch fijn om in de buurt te blijven. Qua school, qua kerk, qua alles. En waar kwam je toen in Bentveld te wonen? In uh, de Bentveldsweg 238 was dat. Dat is tegenover de Bentveldsweg. Daar staan die gemeentewoningen. Uh, Zandvoertse Laan? Ja. Oh, daar. daar. Uh, bij het de is... pomp, oude pompstation. Ja. Aan de Zandvoortslaan. Over Flinterman. Ja, precies. Ja, dat bedoel ik. Ja, die uh, kleine ja. huisjes. Ja. Daar heb ik me nooit zo prettig gevoeld. Nee, en daar zit je ook allemaal in, als je die vrijheid gewend ja, bent. Precies. Van de duinen in. En ja. ook in dat grote huis had je natuurlijk ja. ook een tuin. Want ik ja. ken het huis, althans van de buitenkant. Ja. Had je natuurlijk ook nog de ja. nodige vrijheid. Is dat wel ja. heel erg behelpen ja. met vier kinderen. Ja. ja, achteraf. Toen ik getrouwd was, dacht ik. Hoe hebben we hier met z'n zessen kunnen wonen? Ja. En maar daar zijn ons... je ouders blijven wonen? Ja, daar zijn mijn ouders blijven wonen. Ja, en um, mijn vader is toen mijn moeder overleden is. Mijn vader is nog tien jaar alleen geweest. Die is toen naar het Huis in de Duinen in Zandvoort gegaan. Ja. Die kon zich niet makkelijk niet makkelijk meer helpen natuurlijk. Nee. Maar je, je nee. bent, want we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik wou ja. nog even weten hoe het met jou zelf, jij zegt net getrouwd, ja dat weet ik. Maar uh, in 1956. Je bent toen ja. van de lagere school, uh, de Tier of waar ben je toen op school? Kon dat uh, tijdens de oorlog? Was er nog ja, school? Ja, in het begin ging ik nog wel uh, met de fiets naar uh, de huishoudschool. En uh, daar ben ik toch uh, ja, net zo lang geweest dat dat ook niet meer ging. Want alles ging ook slijten. Hè? En je kon het niet meer uh, vernieuwen. Dus nee. banden niet. En, um, nou ja, mijn vader die maakte zelfs de zolen onder onze schoenen. <lacht> ja, dat was toen allemaal een beetje moeilijk. Ja. Ja. Maar ja, verder is het allemaal toch goed afgelopen. En kan ik alleen maar terugkijken op een heerlijke warme jeugd en een fijne ouders. Nou, dat, uh, daar kunnen we dit programma mee ja. uh, beëindigen, want uh, he, na alle narigheid wat we in het laatste blokje behandeld hebben, ja. uh, toch een positief uh, einde te hebben. Ja. Ik vond het een uh, fantastisch verhaal en ik denk dat de luisteraars daar ook net zo van genoten hebben. Van tevoren ik dacht hoop, je, ja, ja, wat moet ik nou uh, vertellen? En je ja. ziet hoe, ja. hoe fijn het eigenlijk gaat. Dat lijkt gaat. een uur lang, hè? Ja, maar ik Dank je heel hartelijk, uh, To, mevrouw De Vries-Hollestellen... Uh, voor je komst hier en dat je ja, ons over je leven uh, hebt willen vertellen... en dat uh, met ons hebt willen delen. De eindmuziek draait ondertussen. Cor, uh, dank voor de techniek. Ik heb nog net even tijd om het programma voor volgende week aan te kondigen. Dan uh, zijn Pieter en ik even van rust genieten. En dan is Henny van de Leden hier. En die gaat Ruud Weidema, de bekendste... En de gymnastiekleraar van onder andere de Nicolaaschool en de Oranje-Nassau-school. Toen nog Wilhelmine school. Nee, dat was al niet meer willen. Nou goed, laat ik niet op de dingen vooruitlopen. Ruud, jij bent van harte welkom volgende week. Dank luisteraars dat u weer naar ons geluisterd hebt. En tot een volgende keer.